4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ammoniaklekkage op het bedrijventerrein Gemmelot bij Geleen is onder controle. De brandweer schermt het lek af met water. En metingen wijzen uit dat er geen gevaar is voor omwonenden. Begin van de middag ontstond het lek na kortsluiting. De fabriek produceert ammoniak voor kunstmest en melamine. In Ankara zou in het geheim worden overlegd over een bestand in Aleppo. Volgens de Financial Times praten leiders van de Syrische gematigde rebellen met een Russische delegatie. De krant baseert zich op leden van de oppositie. Eén daarvan zegt dat de VS volkomen buiten het overleg wordt gehouden. Het feit dat er wordt gesproken zonder Amerikaanse bemoeienis onderstreemt volgens de Financial Times de snel veranderende situatie in het Midden-Oosten. Waarbij de Amerikanen op een zijspoor zijn beland. Een vleeshandelaar uit Breda moet de staat 2,6 miljoen euro betalen. Volgens de rechter is dat de winst die hij heeft geboekt door paardenvlees uit Argentinië te verkopen als halal geslacht rundvlees. Jan F. verkocht het vlees vooral in Frankrijk. In 2013 werd hij daarvoor al veroordeeld tot een voorwaardelijke stelstraf in een boete van 50.000 euro. Nu moet hij ook de winst die hij met die fraude maakte terugbetalen. De test van het ministerie van Binnenlandse Zaken om internetstemmen vanuit het buitenland te promoten, proberen, wordt uitgesteld. Volgens een woordvoerder moet het goed en zorgvuldig gebeuren Er zijn er nu nog wat juridische en technische zaken niet afgerond. Onderdeel van de test zijn ook gerichte en realistische hacks van de systemen. Herman Dubois uit Putten is schuldig aan een grote drukzaak, maar hij hoeft de cel niet in. De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem vandaag tot twee maanden cel. In die tijd zat hij al in voorarrest. Ook kreeg Dubois een werkstraf opgelegd van 360 uur. Dubois zat eerder zeven jaar ten onrechte vast in de Puttense moordzaak. Het weer bewolkt en wat motregen, het is 6 tot 9 graden. Morgen eerst nog wat regen, later klaart het op en het wordt 7 tot 10 graden. In het weekende wordt het zonniger en kouder. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Echt druk is het nog niet op de wegen, maar toch een aantal files in de rand die al de moeite zijn. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naarden Vesting en Hilversum Noord, drie kilometer. De A2 Amsterdam Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 3 en bij Waardenburg langzaam rijdend verkeer. A4 Amsterdam Den Haag bij Nieuw-Vennep alweer 6 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum een kwartier vertraging in de dagelijkse file tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht West, 5 kilometer. En richting Rotterdam bij Papendrecht ook 5. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. En vanuit Gouda naar Rotterdam bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een hele goede middag luisteraars, het is donderdagmiddag... en het is dus weer tijd voor muziekpolen van Live. Ofwel, Hans met zijn vrienden in de middag. En mijn vrienden zijn vanmiddag Imka Drommel en technicus Ronald Krijenstein. En we hebben vandaag een hele speciale gast in de uitzending... en wel Deraram Ram Wijsaskari van Schoonheidssalon La Beyance uit Zandvoort. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en ZIGO-kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje in een keer met onze studio via internet www.zfmlive.nl En wat kan u verwachten in de komende twee uur? Uiteraard één eerste gezellig uur met onze gast. En dan in het tweede uur de column van Mendy Schorl. En natuurlijk het weer voor het komend weekend. En de spreuk van vandaag is... Het voordeel van slim zijn is dat je gemakkelijk kunt doen of je stom bent. Het omgekeerde is veel moeilijker. En we starten vandaag met James Blunt, You are Beautiful. Mijn naam is Hans Wassenaar, heel veel plezier. Ja, goedemiddag, Ronald. En namens Imka. Ook goedemiddag. Ja. ja, was vorige week gezellig, man. Waar was je? Ja. ja, ja ik was, was er niet, hè? Ja, en dat ja man, is, dan man, is het ook nou gezellig. Ja, maar het was wel anders, hoor. Ja. Ik heb liever dat je erbij bent. Ja. Oh, dank je. Ja? ja. Dank je. Ja. Ja. Ja. Hé, hey, bedankt, hè? <laughs> <laughs> heb je het wel een beetje goed gedaan? Nou, je... Ja, natuurlijk. Ja? Oh, dat valt Hij kan dus. het wel zonder Ja, maar het klinkt ja. ja. met jou compleet. Kijk, dat bedoel ik. We hebben vandaag een gast in de uitzending. En wel. Uh, Della Ram, hele mooie naam. Ik mag, ik mag je Della Ram noemen, heb ik gehoord. Ja. Uh, en ik heet Hans, hè, dat had ik al gezegd. Welkom in onze studio. We hebben afgesproken dat we elkaar bij ons voornaam zouden noemen. En ik begin altijd, wie is Della Ram bij Saskari? Hallo, goedemiddag. Uh, ja, ik ben het eigenlijk uh, uh, Della Ram bij Saskari, inderdaad. Ik uh, woon het wel in Zandvoort, alle 16 jaren... En uh, ik kom oorspronkelijk wel uit Iran. Heb ik gelezen. Ja. Ik heb mijn huiswerk goed gedaan. Daar <laughs> hebben wij niks aan dat jij het hebt gelezen. Hè? Dat iedereen is daar nieuwsgierig naar. Ja, dus. dat, begrijp ik. dat begrijp ik. Hoe ben je hier in, in Nederland? Ik, komen? ik help je wel hoor. Uh, ja, ik kom eigenlijk wel. Uh, mijn moeder 25 jaar geleden in Nederland gekomen. En ik kom in Nederland om uh, eigenlijk haar ontmoeten. Ik kom eigenlijk dit om compleet maken, zeg maar. Ja, uh, dat is leuk. En, maar u, u bent, uh, u, je, ja. <laughs> je hebt een, een schoonheidssalon in Zandvoort. Ja. ja. Le uh, ambiance, ja, als ik het goed uitspreek. Ja. En, maar ik heb, ik heb gelezen dat u gestudeerd hebt Persische literatuur. Ja. Dat, dat is dus heel het. wat anders. Ja, inderdaad. Dat is helemaal anders. Ja. heb uh, in Iran inderdaad uh, literatuur geweest en uh, dat gestudeerd. Maar de kapperspak altijd, was het mijn hobby en was het mijn passie. Ook, ook in Iran al? Ook in Iran, Ja. Ja. ja. Ja, want je hebt hier heel, heel wat opleidingen gedaan, heb ik gezien. Ja, ik heb het gewoon bij de kappersschool geweest. Ik heb ja. het inderdaad bij Piro bureau geweest in de halen. Ja. En uh, bij verschillende goede kapperszaken in Nederland ook gewerkt. En de uh, laatste vijf jaar was ik het inderdaad in de vaste uh, dienst... bij de trainclass in Heemestede. Ja ja. Ja. ja, ja. ja, Ik, ik heb het gezien, de, de, de zaken, het ziet er fantastisch uit. Dank je Het ziet er echt heel mooi uit. Ik, ik heb helaas geen tijd gehad om even bij u langs te komen voor die tijd. Maar het Facebook is fantastisch. En ik krijg weer een seintje van onze technicus dat hij een plaatje wil draaien. Ja, wil hij dat? Ja. Oh, hij, ja, wil, het, ja. hij wil het wel. Als je indruk, dan gaat hij beter, Hans. Armen met werken, dan is het tijd voor plezier. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Dat heb je dus, uh, nou, daar hebben we nu een goede gast voor. Ja, ja. nou die is mee. We hoorden net dat ze eerder dicht gegaan is. Maak een... ik bruggetjes of maak ik bruggetjes. Kijk, dat bedoel ik. Dat Zo, bedoel ah. ik. Uitstekend. Goed, we gaan door. Eigenaresse van schoonheidssalon La Lambiance. Kan je iets over je salon vertellen? Ja, eigenlijk uh, La Lambiance is het uh, niet alleen maar de schoonheid, het is het wel uh, complete pakket van haar en. Uh, Beauty, nagels, wimper uh, Ik ben wel uh, specialist in uh, metamorfose en ook braadselen opmaken. Dus dat is het hele pakket eigenlijk allemaal onder een dak, zeg ja, maar. Ja, ja. En, en hoe lang bestaan jullie? Als ik het, hoe lang besta je? De zaak bedoel ik. Uh, De zaak is het eigenlijk uh, sinds 31 augustus in Zandvoort. Uh, ja. En de officiële openingsdag was de 17 september. Ja, ja, ja. ja. Het is een nieuwe beauty salon in Hartjesandvoort. En daar staat ook inderdaad bij, biedt de complete service van een haarsalon, nagelstudio ja. in Spee in nummer 1. Ja. Vijf sterren, hoe kom je in vijf sterren? Ik vraag me af, hoe kom je aan vijf sterren? Want ik kan het me eigenlijk van een restaurant wel voorstellen, die krijgt een Michelinster, ja. maar hoe kom je aan vijf sterren? Ja, het is het wel uh, mooi om te vragen. Maar we uh, hebben wel bepaalde eisen. Ja. Dat, uh, als die eisen wel compleet zijn... dan heb je wel uh, een qua service. En wat je aanbiedt aan de klanten, zeg maar. Dus ja. dat is zoals... Uh, hotels zijn vijf sterren. En verwacht jij anders dan maar, gewone hotels. Maar zijn dat klanten die jou vijf sterren geven? Of, ja, sowieso. De klanten ja. sowieso geven het... Uh, ik heb het heel veel eigenlijk op de Facebook... Uh, beoordelingen gehad en toch uh, en ook uh, zeg maar via de zelf van de verbouwing en voor de uh, achteraf voordat ja. de start eigenlijk wel wij eisen gepakt dat wel hoort bij 5 sterren. Ja, dus ja, dit, ja. Klanten worden daar geholpen zoals verwachten verwacht bij de 5 sterren moet gehoord. Nou, is hartstikke ja. goed hoor. Ja. En, en, en heb, heb je personeel? Uh, ik heb het wel inderdaad personeel, maar. In de eerste instantie werk ik het alleen. Ja. Dat vind ik het heel belangrijk is. Dat eerst de, mijn klanten kennen en klanten mij kennen. Ik ja. heb het wel heel goede personele, zeg maar. Maar dat komt wel. Maar de eerste stap ben ik het alleen. Je moet eerst natuurlijk een vaste clientele zien te krijgen. Ja, dat is ook. Maar van de andere kant vind ik het behandelingen één per één. En echt aandacht geven per klant. Ja. Heel belangrijker is dan uh, drie of vier klanten gelijkertijd geholpen worden. Ja, ja, ja. Het is wel fijn, maar goed, van de andere kant is het mooier, dus als een klant ziet, oh, ik heb het wel hele salon voor mij. Dat ja, ja, ja. ja nou, hartstikke mooi. Gaan we weer wat draaien? Hij staat ja te schudden. We gaan weer wat draaien. Dan moet je ook naar uh, onze gasten. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja. Oh? Geen puisje is haar te veel. <laughs> dat denk ik ook niet. Een <laughs> uh, uh, Coiffeur. Ja? ja wat, wat doen jullie allemaal Een uh, coiffeur? Ik heb een hele lijst gezien. Ja. Het is niet alleen beknippen, neem ik aan. Nee, dat is dat wel uh, knippen, kleuren. En uh, inderdaad nieuw kop. Uh, zeg maar, uh, steken. Uh, dan uh, ja, valt het ook onder de metamorfose eigenlijk. Ja. Is dat heel, uh, heel, heel heel erg uitgebreid? Is dat zo? Ja. Oh, want ik, ik heb er staat highlights. Wat zijn ja. highlights? Zijn dat yeah. van, die, van, die, van die pieken erin? Ja. Die, is dat echt zo? Ja, dat dat ja, druk ja, jij laat, niet meer aan. Dat gaan highlight, we, dan we dan maar dan niet doen. lesgeven. Nee, maar highlight is het wel inderdaad met de uh, Dat u heeft verschillende kleuren in de haar. Dus. Uh, Oh. Dat wordt het, ja, dat is het niet alleen maar één kleur, dat zijn wel verschillende technieken. En sowieso een nieuw trend. dat heel veel verschillende kleuren, dan zie je wel misschien op de straat. Dus af en toe zie je meisjes met blauwe haren lopen ja, of ja. paarse. Die soort dingen. Zeg maar. Ja, ja. ja. ja en als nou een klant bij je binnenkomt met, met lange haren, die zegt: Ik wil ja. wat anders. Ja. Maar ik weet nog niet wat. Ja. Want dat kan, ik neem aan dat het ja. niet, dat niet ja. wel eens gebeurt. En wat gebeurt er dan? Ga je dan je eigen bedenken, hoe ga ik hem veranderen? Nee, maar ga je wel inderdaad wat de opties uh, geven aan de klant. Dat past bij het gezicht van de klant ja. natuurlijk. Ja. Dus uh, kan iedereen heel veel dingen willen, maar dat kan wel of past wel of niet. Dat moet wel even uitleggen. Ja, ja, ja. Dat, is het, wel, dat komt daar, uh, juist onder je specia specialiteit. Ja. Dat kan je wel zeggen. Oh, die model past bij jouw haar of niet. Ja, ja, ja. Want ik zou geen permanent meer kunnen krijgen. Uh, nee, precies. <laughs> nee. Wel, moet dan moet je haar voor hebben Dat zeg Daar moet je haar voor hebben. Ja, en niet nou. hem. Daar moet je haar voor hebben. Niet Lekker. En jij nog een leuke vraag? Ja. Nou. Was. Hm. Uh, als een bruidje nou mooi wil worden voor die dag... wat kan je dan allemaal voor haar betekenen? Uh, ja, heel goede vraag. Omdat... Uh, kan je van tevoren inderdaad... op uh, het moment dat de uh, bruid... wil op die dag afspraak maken... dus gaat het niet alleen maar één dag gedaan worden. Wij, wij kunnen meerdere... zeg maar... Uh, afspraken met haar maken. Dat uh, Eentje is het... Het allerbelangrijkste is dat bruid willen weten van tevoren... hoe zit ik het uit op de belangrijke dag. Zeg ja. maar. Dus dat doe je zeg maar, van tevoren. En als ze zij goed vinden, dan biedt je aan de klant en aan de braut, zeg maar wat kan Dus kan van tevoren, zeg maar, weet je daarvoor, gezichtbehandeling krijgen. Als ze zij willen of nodig is, dan wimperrestenties hebben... of gekleurde haar of winkbrauwen kleuren of zeg maar uh, iets dat wil het helemaal veranderen maken dan moet je van tevoren of als je kleuren in de haar wil het helemaal anders of knippen dat doe je niet natuurlijk uh, dit dag van de bruiloft. Maar doe je van tevoren ja. voorbereiden voor die dag. Ja, en kunnen ze dan ook bijvoorbeeld verschillende stijlen make-up uitproberen bij je? Ja tuurlijk, tuur, ja, tuurlijk. Dat kan inderdaad verschillende. Ik kan zelf eigenlijk plaatje meenemen wat ze leuk vinden. Wat eigenlijk in de internet uh, tegenwoordig allemaal zoeken. Ja. Dan kan laten zien dat wil ik het. En dan kijken past bij mij of past niet. Inderdaad. Ja, nou, dat is heel handig. Ja. Waar gaan weer draaien.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 Ik yeah, uh, Ik heb ook. Ge, uh... C -C ja, dat werd niet aangegeven. He. Even op je beurt wachten, man. Ja, hand. sorry hoor. Kijk na nou, hoe graag ik wil Yo, eigenlijk. Man. Ja. Ik heb je gelezen over beauty. Of be hoe heet dat, beauty? Ja, beauty. Beauty, hè? Ja. En wat is dat precies, vertel dat? Je. Ja, beauty is het gewoon uh, voor uh, mooi, mooi maken, zeg maar. Dus meer uh, mooier worden. Dus dat is het. Uh, uh, die Kapsalon Lambiance geeft het uh, complete plaatje zoals ik heb gezegd. Dus dat is het voor haar en ook uh, gezichtbehandeling, voor. Uh, kijk, ik geloof in dat uh, mensen hebben... alle mensen hebben het mooie gedeelte in het zeg maar, gezicht. En hebben heel mooie. Sommigen zien het gelijk... en sommigen moeten eigenlijk ontdekken. En dat vind ik het hele, uh, zag, uh, soms heel zonde... dat sommige vrouwen denken zichzelf ze niet zo mooi zijn. Ja. Terwijl ze zijn hartstikke ja. mooi. Ja. Maar moet die mooie gedeelte kunnen laten zien... Van de gezicht en de ambiance helpt het mensen om te echt kijken wat bij hun echt natureel past. Dus dat hoeft ook niet gelijk helemaal iets anders, dat uh, zeg maar uh, nooit dit gehad. Het hoeft niet heel erg opvallend ma zijn, maar kan van natuurlijke manier. Zeg maar, ja, ja, want laten heel, zien. Veel, heel veel dames denken dan meteen aan een laag plamuur, zoals wij dat noemen. Nee, dat moet niet Mocht helemaal niet. Juist, nee. niet. juist niet, dat moest juist iets is dat uh, de klanten dat bij mij tot nu behandeling gekregen... voor de haar of voor het gezicht, dat weten dat. Uh, voor eerste instantie, de eerste keer dat de klant bij mij komt... ik doe het echt heel erg dichtbij. Zoals hun, dag daarna als ze wakker worden... kunnen zelf te krijgen. Ja. Dat heleboel zeggen, nou, als wij komen uit van de kapsalon... zitten wij heel erg mooi en top-out. Maar dag daarna, nou, ja. wij kunnen echt niet meer hout zo ja. krijgen hoor. Ja. Weten ja. wij niet wat jullie doen? Maar daarom ik laat zien dat zo'n manier kan je doen. Ja. En dat niet betekent dat dan hoeft niet meer bij mij te komen. Maar juist de klant ziet het. Oh, Kan ik het ook van een natuurlijke manier heel makkelijk... voordat naar werk gaan als in tien minuten werken? Ja. Dan kan ik het ja. mooier bereiken. Ja, dat is, dat is het mooie daarvan. Ja. Heb ik, ik nog een vraag aan je. Doe je ook uh, mensen helpen die littekens in hun gezicht hebben? Ja. Kan je daar wat voor betekenen bijvoorbeeld? Uh, ja voor lieten ja kijk ik heb het wel uh, ik werk wel met uh, uh, de Layla merk voor uh, voor de uh, make-up mm -hmm. en uh, dat is het wel uh, natuurproduct en uh, parabenevrij uh, die merk uh, uh, dat is wel make-up product is maar als we werken mee en uh, hoe langer blijft het in het gezicht hoe mooier eigenlijk laten zien is yeah. hebben wel sommige producten die merk dat uh, als ze op de litteken zitten... dan eigenlijk zie je niet meer. Maar ja, dat eerlijk bedoel ik, is eerlijk, ja, mooie camouflage. Ja, dat zijn, dat zijn meer krim. Ja. Dus dat is het... Dat, maar zijn er wel goede producten. En wat producten dat ik heb... bij de salon heb... zijn allemaal natuurproducten. Ze zijn er allemaal eigenlijk voor haar... en voor uh, zeg maar schoonheid. Voor de make-up... zijn er allemaal natuurproducten. Parabenevrij, solfatenvrij, sodiumvrij... Okay. Nou, dat is mooi. Ja, en dat zijn er allemaal eigenlijk in 2015 en 2016 wel prijs gewonnen als beste merk. Kijk. In de studio en die handen van Hans. Als. Hij is niet snel, maar dan. Ja, jongen, dan wel. Ja, ja, ja, jongen, jongen. ja, laten ze thuis maar niet zien. Hey, um, voor mijn nieuwsgierigheid: hè? je doet alleen vrouwen? Nee. Nee. nee dat he, Mannen eh, ook? Ja. Dus wij maken nog een kans? Ja, zeker. Ja, zeker, zegt ze ook nog. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. ja, je moet je wel doen. Ja. Je moet een klant halen, of niet dan? Ja, nee, uh, sommigen is het onbegonnen werk. Ja, dat ik. Is als ik waar. naar jou kijk, dan denk ik, nou, wat. Nou, dat bedoelde ik. <laughs> <laughs> maar inderdaad, we hadden het over mannen. Zijn dat gewoon de standaard mannen? Of zijn dat... Ja, hoe moet ik dat nou op een hele normale manier zeggen? En is, is het, als je naar een schoonheidsrol gaat... Ben je dan als man vrouwelijk? Of niet? Nee. Of doet iedereen het? Elke man? Nee, doet dat niet iedereen. Dat is het, dat, dat is het gewoon... Uh, uh, gewoon heel standaard antwoord. Nee, doet dat niet iedereen. Maar dat is het... Uh, uh, vind ik persoonlijk dat is het wel normaal is... als een man wil naar de schoonheid. Maar kijk, ik zeg toch... dat is niet alleen maar de schoonheid hoeven komen. Dus die mannen komen wel bij mij bijvoorbeeld haren knippen. Een stukje barber, dus winkbrauwen. Even ja. baard scheren. Maar dan geef ik het aan de mannen gewoon... warme handdoekjes om de gezichten... even gewoon dit kleine haartjes weg krijgen. Kan gewoon uh, even dagcreme op. Maar dan is het niet betekend... Dan, uh, uh, is het vraag is dat doet het wel mannen weet je? dat is het alleen maar komt wat jij aanbiedt aan die klant ja, ja ik hoorde net het, het, het verhaal dat als iemand voor je haar komt dan, kan je, dan hoef je niet naar de buurman voor je haar, nagels maar ja. dat doen jullie allemaal ja. achter elkaar door ja. dus je hebt hier wachttijden heb je niet Nee, dat is waar. Daarom, is het, daarom vind ik het fijner... als de klant één per één behandeld worden. wordt. Ja. Dus misschien klanten willen andere dingen ook bij. En dan hebben we wel de gelegenheid. Ja. Dus wij hebben geen haast, zeg maar, bij L'Ambiance. Ja. En, en <laughs> bij L'Ambiance hebben jullie... dat is misschien een heel raar verhaal... maar hebben jullie ook zachte achtergrondmuziek? Of doen jullie dat niet? Oh ja, dat is een heel mooie vraag. Dat heb ik het inderdaad heel erg... Uh, uh, relaxe harpmuziekje, ja. ja, dat is inderdaad zonder uh, zangeres, maar het is alleen maar muziek, heel lichte muziek ja. en uh, geeft het hele relaxe, rustige spier. en klanten vinden het heerlijk om te daar behandelen. Ja, wij, wij noemen, ik heb thuis een eigen sauna en wij noemen ja. dat sauna muziek. Oké. Okay, maar ja. die hele zachte, rijke muziek ja, aan de achtergrond, precies. Ja, zoiets. zoiets is het? Ja, zoiets. Hoor je nou wat het is nou? Ja, ik heb uh, ik heb sauna muziek hier. Zo, <laughs> ja, zo. Echt sauna muziekje. Of rather, would you care to dance, grandma? <middels> Della Ramme, ik neem aan, die zaak die, die kost heel veel tijd. Ja, dat is waar. He, want als ik die, die openingstijden zie, dan denk ik... eigenlijk heb je geen dag vrij. Nee, precies. Ik heb het alleen maar zondagen vrij. Ja, en, maar je hebt kinderen. Hoe doet die dat? Of we vragen het hem zelf. Hoe vind je dat je moeder zoveel werkt? Uh, ja, uh, soms is het wel vervelend. Ja. Maar soms heb ik wel lekker rust. Oh, oh, oh. oh, dat vind ik een goed antwoord. Is je moeder lastig dan? Nee, toch? Nou... Hoef je, zo te strengen. Strengen. je niet te antwoorden, strengen, hoor. Hoeft niet antwoorden, je hoeft nee, niet te antwoorden, hoor. niet antwoorden. Nee, want ze zit naast je, je, je weet mag, nooit. Je mag wel <laughs> zeggen hoe je heet. Want dan kunnen ook je klasgenootjes als die luisteren weten dat je op de radio bent. Uh, ik heet samen Vezeskari. Oh, en, nou? en hoe oud ben je? Ik ben acht. Ben acht. En in welke school zit je? Orenas school. Oh, je, ah, heb je altijd, heb, op heb je altijd in Zandvoort gewoond? Ja. Ja? Ja? Met je vader? En wat heb je nog meer? Een zusje? Ja. Oh, een grote zus, hè? Ja. Oh ja, dat is best wel lastig. Of niet? Inderdaad. <laughs> ja. hey, ik ben heel nieuwsgierig, hoor. Veronderstel nou, hè. Hans komt bij jou de zaak binnenlopen. En um, Hoeveel gemiddelde behandelingen heeft hij daar nodig... voordat hij weer als adonis naar buiten loopt? Ja. Of zeg je gewoon van, doe maar, doe maar niet. Geef maar geen antwoord. <laughs> Geef maar geen antwoord. Geef je geld uit aan een nieuwe auto, een nieuw huis, want dat kost net zoveel. <laughs> heel, heel verstandig, ze geven geen antwoord. Ze geven geen antwoord. Nee, dat nee, is net nog gelijk. Ja, die soort dingen, ik, ik blijf het eigenlijk uh, geheimhouder van de klanten. Ah, oké. Okay. ja, nou, heel Goed Goede antwoord. Goed antwoord. <laughs> Gaan we weer met draaien? Nee. Ja, dat is ja schoen, want anders traaien. begin je weer zo'n die rare opmerkingen te maken. Ik kan nee, het? Nee, nee dat. gezichtsbehandeling is dit, de ja. never-ending story. Ah, kan je ja. wel stellen, ja. Jannie, Jannie, ga meelijden met hem krijgen. No. Ik heb gehoord wat hij op die kerstmarkt heeft gedaan. Ja. <laughs> je gebruikt allerlei producten. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Of, of, voor nagels of kremmetjes of... Wat, want je hebt ook een, een shop, heb ik begrepen. Je kan het ook kopen bij uh, Ja, Ja, inderdaad. Uh, die producten uh, dat ik heb in mijn salon... zijn allemaal exclusief producten. En sowieso, Lambiance is het... exclusieve uh, coppers en salon zeg maar. Die producten voor haar komen uit New York. Zijn het, uh, ja, ik heb het wel verteld... zijn het de beste worden voor 2015 en 2016... En per uh, 30.000 bewoners mag één kapsalon die product gebruiken. Uh, producten van de gezichtbehandeling, dat is obsolete. Dat komt uit uh, Frankrijk. Dat is het ook de beste woord van 2016. Het enige biologische product dat bestaat. En uh, dat is het ook exclusief. En per 50.000 bewoners mag één beauty salon dit hebben. De Leila ook is ook uh, de beste van 2016 geworden. En... Uh, dit is het ook exclusief en mag ook per 50.000 bewoners alleen maar één schoonheidsalon deze product gebruiken. Dus zijn allemaal exclusieve producten. En, uh, zijn er wel heel mooi resultaat hebben. Dus eigenlijk, van de andere kant, heb ik helemaal geen reclame daarover nodig, omdat dit, uh, die product zelf spreekt wel wat dat is. En het is ook diervriendelijk, heb ik begrepen, of niet? Uh, er zijn inderdaad helemaal geen een van die producten op de dieren getest. Nou. Dus het zijn allemaal menselijk. Ik heb ook uh, een van uh, uh, Revitalis. Dat is ook natuurproduct. En uh, dat zijn ook heel erg uh, natuurproduct En medisch, dat als ze ook mensen dat kankerpatiënten zijn... Ja. Dus doctor adviseert deze merk gebruiken... voor de groeiende haar en wimpers. Ja. En kan ook mensen ook gewoon ook gebruiken. Fantastisch. Ja. Ik zou zeggen, zand, voort, waar waarom gaan jullie gewoon niet daarheen? <laughs> nee, wat wil je? Ja, toch? Ja, wat, je wil, wat, ik, wat je wil. Wat ik wil. Dat, dat, dat vraag je echt? Ja. ja. ja weet je, ik, ik denk even na over het antwoord, Hans. En dan, uh... Is goed, daar moet jij nu over nadenken. Ja, als je echt vraagt aan wat ik wil, dan, dan moet ik er even over nadenken. Dat okay. zijn antwoorden die moet je niet zomaar geven. Oh? Nee. Oh, ik ben altijd meteen dat ik het geef, hoor, dit antwoord. Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Ik ben uh, me er maar niet mee. Nou, ja. doe me niet. Ga jij er maar tussenuit. <laughs> From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there. Where Married now, or engaged, or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really?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 See me? There's something going wrong around here, around here. But it looks good. Kill. There's a man. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ik hoor net uh, dat er ook uh, workshops gegeven worden. Of is het niet echt een workshop? Uh, ja, dat is het eigenlijk wel uh, inderdaad workshop. Ik heb het in november ook drie workshops achter de rug gehad. Dat ja. was ook uh, heel leuk. Uh, wij hebben uh, make-up workshop gehad. Wimpercenties. En ook uh, zeg maar... Uh, ...gezichtontharing met draad. Dat is ook een oostelijke manier. En, uh, ho, ho, ho, spoel terug. Gezichtontharing met draad? Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, dan is dat eigenlijk wel uh, mijn trucje. Dus. Dat is jouw trucje. Ah. Ja. ah. <laughs> nee, maar dat, dat komt helemaal van uh, uh, de Midden oosten Midden-Oosten, ja. die techniek. En uh, kennen uh, tegenwoordig wel meerdere Nederlandse vrouwen die techniek... Eh, dat is wel inderdaad eh, gezond is voor de hout. En eh, ook eh, mooier en strakke eh, zeg maar, eh, lijnen bijvoorbeeld voor winkbrauwen kan maken. En eh, die haren. Dus die... het gaat niet om haren die bijvoorbeeld op je kin ook, zitten? ook. Echt? Ja, ja ook. Ja, nee, ja. ze klets maar wat. Hans. Nee, Natuurlijk nee, is het nee, echt. Nee, ja, ik, ja. Ik, want ja, omdat je het over ja, wenkbrauwen ook hebt. Winkbrauwen, denk ik. Ja. Maar tussen als je bijvoorbeeld. Vrouwen hebben het wel eens, en, ja. en dat vinden ze vreselijk. Ja. Haren op hun kin. Ja. En ja, was... Je neusharen maken ook een kans nu, Hans. <laughs> nee, die doen, we, die doen we maar niet. <laughs> en wat, wat kost ongeveer een, een, een gemiddelde behandeling bij je? Als ik dit vragen mag. Kan je dan een beetje een indica. Een beetje. Want ik denk dat het ook moeilijk is, dat hangt van het persoon af, eh, denk ik. Ja, ja, maar dat is wel. Moet ik eerlijk zeggen, dat is wel een goede vraag omdat ik heb soms horen dat uh, de mensen of klanten lopen uh, van de zaak uh, gewoon af en kijken. En dan zeggen, oh wij dachten, of komen binnen en zeggen, oh je prijzen valt er mee. Ja. Wij dachten dat het heel duur is. Ja. Maar dat is niet zo. Het ziet er, ook, dus, het ziet er natuurlijk ook duur ja, uit, hè? Ja, maar, uh, maar wat is het eigenlijk, die ambiance geven aan de klanten? Dat is kwaliteit. Ja. Dus uh, uh, die prijs is niet zo verschil, maar de kwaliteit is wel hoog. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de prijzen voor wassen, knippen en drogen. Dat is niet zo verschil verschil met de andere. Of soms is dat ook onderin staat. Ja. Maar de kwaliteit dat jij gebruikt is het eigenlijk een uh, spreek het spreekt meer. Maar ik, ik wil bijvoorbeeld mijn vrouw een gezichtsbehandeling. Geven. Ja. wat. wat, wat? Ja, dat is ook hangen vanaf, omdat als een land wil het 30 minuten of 60 minuten of uh, uh, 120 minuten. En dan is het eigenlijk hangen vanaf willen uitgebreide gezichtontharing of uitgebreide massage erbij. Dan is het dit bepaalt, die ja, prijs natuurlijk. Ja. Dus dat wel, die gezichtbehandeling begint het vanaf 15 euro, maar lopen tot 100 euro. Ja. Dus dat heb ik het vanaf prijs, zeg ja, maar. Ja, ja, ja, En 100 euro, dat is uh, al in. Dan is eigenlijk. het, ja, inderdaad is het, Dan is het, uh, dan is het uh, anderhalf uur behandeling. Ja. Ja. Met een happy end is dat dan. Ja. <laughs> <laughs> waar is je, open, je, je, je salon precies gevestigd? Kan je dat onze, Wat is het adres? Het adres. Ja, is het uh, Haltestraat? Haltestraat 17B. Het oh, is in de nieuwbouw zo... waar. Uh, Banana heeft gezien. Ja, ja. en het telefoonnummer? O, oh, jee. O, oh, jee. Zal ik het dan zeggen? Ja, zeg het maar. Ja, Oké, okay. het is 023-822-4332. En een mobiel nummer, mag ik dat ook geven? Ja, graag. Oké, okay, dat is 06-14-84-3683. En u kan eventueel ook via internet... info at lambiance achter eu. En de openingstijden... Wanneer zijn de openingstijden? Het is het, uh, zes dagen per week. Uh, elke dag vanaf 9 uh, uur ochtends tot 5 uh, uur middags. Die woensdag uh, wel in de middags is vrij. Dus uh, woensdag uh, wij zijn tot 12 uur en zaterdag is het tot 2 uur middag. 2 uur, oh, dat ja. staat op je site 12 uur. Maar dat is dan 2 uur. Het staat 2 uur. Ja. uur, ja. uur, ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Nou, dus mooi. Had, ja. Ja, Geweldig. Ja, en en als de mensen bij je langs willen komen, moeten ja. ze een afspraak maken? Dat kan allebei. Kijk, als de klant binnenkomt en uh, is er rustig, kan gelijk behandelding ja. krijgen. Maar als ze uh, klanten staan, dan kan inderdaad uh, afspraak maken. Ja, ja, of kan ja. proberen later komen. Ja, dus, want ik, ik wij komen bijvoorbeeld uit Hoofddorp, dus ik kom helemaal niet ja. uit de buurt. Ja. En ik zeg, ik wil nu naar, met mevrouw naar Lambiance. Ja. Dan is het wel even zaken om toch even te bellen. Ja, dat is het wel handiger is. En uh, kunt u ook via website afspraak maken? Dus u hoeft niet ook bellen. Kunt u ook via website zelf afspraak maken? En doe je dat met de in, bij die info? Uh, of ja. Die dan, info at lambiance.eu. Ja, maar als we jou bij de website www.lambiance.eu gaan, ja. dan kunt u inderdaad daar afspraak maken. En daardoor krijg ik het wel inderdaad, e-mail. En dan krijgen we ook antwoord terug of we kunnen Precies, ja. Nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, duidelijker kan het eigenlijk niet. We gaan even een plaatje draaien en dan gaan we Naar even de loterij. onze verloting doen. Hè. Ja. ja, moet ja, even kijken ja. hoe we uh, in de tijd uitkomen. Ja, ja, daar ben, ben jij voor. Ja, daarom. We doen even een korte versie vanwege... Dat dit. was even een lekker rondjes. nummer, dankjewel. Ja. ja, en uh, gaan, we, gaan we met tromgeroffel beginnen of doen we dat niet? Nou, dat kan. Ja, doe uh, maar. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Ja, doe maar dat. Ja. Hij gaat nu trekken. Ja, ja. En de winnaar is... Ja. Ja. Ja. Ja, het inkaart is niet zo duidelijk. Monique Bonema, Gefeliciteerd, Monique. Jij krijgt een heerlijke behandeling te waarde van 95 euro. Nou. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Fantastisch. Is nou, het altijd ik zorg het uh, is, uh, ja. tijd, Het ja, is bijna zorg tijd. Ik zorg dat het bij Monique uh, oh, okay, terechtkomt. Hartstikke komt. mooi. Goed, ik wil onze gast heel hartelijk bedanken dat ze aanwezig wilde zijn. En we vonden het heel gezellig. Dank je wel. En misschien zien we elkaar nog een keer. Je weet het niet. Ja, dankjewel. Ja, niet, niet voor een behandeling van mij hoor, denk ik. Want we hoorden net dat dat geen zin <lacht> meer heeft. Dus dat doen we maar niet. Maar ja, maar met mijn vrouw misschien nog. Hè. Je weet het niet. Ja, helemaal. Goed, heel erg bedankt. Okay. Dank wel. Graag gedaan. En ik wens je heel veel succes met je zaak. Dank wel. Heel okay. fijne avond. En je zoon ook, vriendelijk bedankt. Voor elkaar. Ja, uh, ik, hoop ja. Ik, weer, ik hoop dat ik Ik hoop dat ik je weer. West nou zie. Hartstikke ja. goed. Goed zo. Verloren no. <laughs> <Michelle> hoor. Scare ourselves <laughs> to death on a ghost train. And just like every face wheel stops turning. Oh, I guess we had an expiration date. So I won't say I love you it's too late.